Vijf uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Eerste Kamer weigert de spoedwet van minister Donner... over de ID-kaart e ID met voorrang te behandelen. Donner wil, de wet regelen, wil met de wet regelen dat burgers weer moeten betalen voor een ID-kaart. Door een uitspraak van de Hoge Raad was de kaart ineens gratis. Vandaag behandelt de Tweede Kamer de wet en daar lijkt een meerderheid voor te zijn. Donner had de Eerste Kamer gevraagd zijn wet met voorrang te behandelen...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 Beter laat dan nooit. Het weer, eerst op veel plaatsen mist. In de loop van de ochtend breekt de zon door. Dan worden 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.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 komend uur hoort u. PvdA Tweede Kamerlid Pierre Heijnen over het spoeddebat over de ID-kaart. Vertelt ex-moslim Damon Goldrich waarom de islam Nederland gaat overnemen. En spreken we met onderzoeksjournalist Brenno de Winter over de toegankelijkheid van overheidsinformatie. Maar we beginnen met de belasting over de toegevoegde waarde. Daar gaan we het komend uur over hebben. Wat denkt u? De belasting toegevoegde waarde, beter bekend als BTW, ook wel omzetbelasting genoemd. Bij iedere transactie heeft u eigenlijk al mee te maken. Voor Dummies. Kent u die serie? Ondernemen voor Dummies, Economie voor Dummies en vanaf vandaag ook BTW voor Dummies? Auteur van het boek Marcel Eiklenstam zit dit uur bij ons in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u nu zelf ook veel te maken met BTW? Ik heb uh, heel regelmatig met BTW te maken. Ja, kunt u uitleggen waar het mee? Uh, nou, ik ben zelf ondernemer, dus ik moet elke maand uh, zelf aangifte doen. Daar begint het mee. Maar. Uh, als ik net als jullie naar de winkel ga, dan uh, reken ik af en dan uh, betaal ik of 6 of 19% BTW afhankelijk van wat ik koop. U schreef het boek BTW voor dummies. Heeft u een bepaalde passie voor BTW? Uh, dat is misschien een heel groot woord, maar ik, heb, ik ben vooral heel erg geschrokken voor wat ik niet wist van BTW. Dus zo is het eigenlijk gekomen dat het boek... Uh... Nou, straks horen we van u wat u allemaal ontdekt heeft en wat er allemaal in staat. Uh, u bent ondernemer, wat doet u? Ik ben uh, accountant en dan uh, vooral pre-auditor. Dus dat wil zeggen dat ik klanten help bij het uh, oplossen van problemen. En problemen met uh, belastingen, maar het kan ook zijn problemen met de jaarrekening of problemen met de boekhouding. En dat doet u als ondernemer, dus u heeft ook nog mensen in dienst, u heeft een bedrijf. Uh, ik heb zeker een bedrijf, maar uh, voorlopig hou ik het even bij mezelf. Ik doe het helemaal, uh, helemaal alleen. Uh, en trouwens, het boek zou van vandaag worden gepresenteerd, hè? want het gaat niet door. Dat klopt helemaal. Wat is aan de hand? De staatssecretaris moet vandaag de minister vervangen. Dus ja, uh, de boekpresentatie heeft moeten wijken voor het landsbelang. Dat had ik mooi voor elkaar. Had. En nu? Wanneer gaat, wordt het boek dan gepresenteerd voor wekers? Uh, ik denk dat het een best lastig verhaal zal worden. Met name omdat de staatssecretaris nu heel druk is met zijn belastingplan 2012. Daar dus gaan ik, we al. Ik moet nog maar zien dat ik dat weer op de agenda krijg. Hoe kwamen ze bij u terecht voor BTW voor Dummies? Heeft u het zelf voorgesteld om te schrijven? Ik heb het zelf voorgesteld. Waarom? Uh, nou, uh, wat ik eigenlijk net uh, al aangaf, uh, ik heb uh, nee, tien jaar bij een uh, grote accountantsadviesbureau adviesbureau gewerkt. Uh, daarna ben ik uh, als zelfstandige aan de slag gegaan. En toen heb ik een paar opdrachten gedaan waar BTW een grote rol in speelde. En toen kwam ik er eigenlijk achter wat ik allemaal niet wist. En toen dacht ik, oh jee, als ik dat toch niet weet, vanuit mijn achtergrond. Want wat is uw achtergrond als, als, als qua studie bijvoorbeeld? Uh, ik heb uh, uh, heo accountancy gedaan en daarna de accountantsopleiding aan Nijrode. Dus account in hart en hartenieren. Ja, hart en nieren. En ik ben nog steeds heel enthousiast over het vak. Alleen ja, daar hoort ook BTW bij. En ik ben er gewoon achter gekomen dat ik daar gewoon veel te weinig van wist. Nou, straks duiken we met u nog even de geschiedenis in van de BTW. Dank voor nu alvast Marcel Eiklenstam. En blijf u lekker zitten in onze WNL-studio. Ja, het is zes uh, over vijf en de kranten die vallen dus nu ongeveer bij je op de deur. Maar tenminste, onze uh, helden die op de vroege ochtend de kranten rondbrengen... die zijn al op de fiets gestapt of tegenwoordig op de scooter. Of zelfs in sommige plaatsen heb ik me laten vertellen, Robert Smit... die is bij ons namelijk aangeschoven, die heeft de krant alvast gelezen... dat het zelfs met de auto gebeurt in sommige plaatsen. Jij hebt de kranten gelezen, vertel. Ja, zeker. Ja, te beginnen met NRC Next. Daarin staat een verhaal over olielekken in de sneeuw. Het begint lucratief te worden om naar olie te boren in Poolgebieden. Door de opwarming van de aarde. ...zijn de gebieden beter bereikbaar. Dat komt goed uit gezien de groeiende behoefte aan olie. Maar dat boren gaat lang niet altijd goed. Door slecht onderhouden materieel lekt er nogal wat olie weg. Het gevolg? Ernstige milieuschade. Zwaar vervuilde meertjes, dode vissen en zwarte sneeuw. Er worden verwoede pogingen gedaan om alles weer op te ruimen... ...maar het kan zomaar 100 jaar duren voordat de natuur weer hersteld is. Het is dweilen met de kraan open. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft belangrijke ontdekkingen gedaan, zo valt morgen in de spits te lezen. Het NFI heeft een methode ontwikkeld waarmee in één keer zowel een DNA-profiel als het type lichaamcel kan worden vastgesteld. Dankzij een zogenaamde RNA-celtypering is nu niet alleen van te zien van wie het DNA is, maar ook waar het vandaan komt.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 Is melk gezond of niet? Het is al langzamerhand onmogelijk op die vraag een fatsoenlijk antwoord te geven. Met de regelmaat van de klok hoorden we tegenstrijdige of berichten... over wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidsvoordelen van melk. In NRC Handelsblad stond pas nog dat melk dodelijk kan zijn. Je kan zomaar sterven aan prostaatkanker. Nou, flauwekul, schrijft de Volkskrant vandaag. De krant deed uitgebreid onderzoek naar de voor- en nadelen van melk. Maar de conclusie na de lange analyse is weinig hoopgevend. Het is razend lastig werk, zegt de Volkskrant. Dank u, Robert Smit. Tot zover de kranten die op dit moment bij u door de brievenbus vallen en neerploffen op de deurmat. Het is vroeg op de ochtend en ook op dit tijdstip gaan en sommige mensen gewoon vreemd. Zo ook Nick en Thomas. Die maakten een duet. Het is hem sterker nu dan ooit. Hoe is het nou met jou? Ik heb het zelf al maanden over mij.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 I'm a guy. Sterker nu dan ooit Nick en Thomas. Hoe werkt dit? Wat vindt u daarvan? En waarom is dit zo? Vragen. We stellen ze de hele dag en we geven de hele dag door ook antwoorden. Er zijn ook van die vragen die we niet durven te stellen... waarvan we de antwoorden gewoon niet kennen. Onze verslaggever, Cecil van der Grift... die gaat daarom voor ons altijd weer op zoek naar vragen, antwoorden... op vragen die nooit gesteld worden. Wat mij altijd opvalt als ik op vakantie buiten Europa ben... is dat bijna alle auto's een automaat zijn. Daarom vraag ik mij af... Waarom willen Nederlanders schakelen in auto's en in alle andere landen buiten Europa niet? Dat vraag ik me ook ontzettend af. Uh, zeker omdat ik zelf een rijbewijs nog niet heb. En ik uh, veel liever in een automaatje zou gaan uh, lessen en rijden. Ik denk dat ze zich minder uh, druk maken. Niet al te moeilijk willen maken. En in Nederland houden ze van moeilijke dingen. Reetje. Ik denk dat Nederlanders het gevoel van controle willen hebben op alles wat ze doen. En anders voelen ze zich geen echte man of zo. Omdat we hier controle willen hebben over de auto. En uh, de rest hoeft dat allemaal niet, denk ik. Um, ja, ik denk dat uh, Nederlanders toch meer voor een uitdaging zijn. En in, uh, in het buitenland dat ze toch iets luiers zijn. Dat is gewoon, uh, dat is gewoon traditie, volgens mij. Mensen hier die willen allemaal nog graag met dat ding in de handen... Het schijnt een veilig gevoel te zijn of zo. Oh, ik snap ook niet waarom Nederlanders willen schakelen. Het is toch veel handiger, een automaat. Wat ik zelf vind, ik vind het veel leuker om te schakelen in een auto. Dan uh, ja, een automaat, het is, zo saai is dat eigenlijk. Uh, ik denk dat je in de rest van Europa langer, uh, langere wegen hebt. Dus dan hoef je zeg maar, minder te schakelen. En in Nederland moet je heel, zijn veel kortere wegen, dus moet je veel, veel meer schakelen. Ik zelf ben ook voorstand van, uh, van uh, gewoon automaten. Ik vind dat we achterblijven met schakelen. Ik ben op zoek gegaan naar een auto-expert en kwam uit bij Werner Budding. Hij is tv-presentator bij Autovisie. Werner, waarom willen Nederlanders schakelen in auto's en in alle landen buiten Europa niet? Het is typisch Nederlands natuurlijk om alles zelf in de hand te hebben. Ja, daar heeft het ongetwijfeld een beetje mee te maken. Maar vooral ook met het imago. Het imago van auto's met een automaat. Dat vroeger, als je niet goed kon rijden, dan kon je afrijden. Je rijbewijs halen in een auto met een automaat. En dan had je dus een rijbewijs specifiek geschikt voor een auto met een automaat. Ja, en daardoor heeft een auto met een automaat nog altijd een beetje zo'n imago van... je kunt het niet heel goed zelf, dus rij je zo'n auto. Je ziet nu heel langzaam wel een omslag komen. Dat heeft deels te maken met de toegenomen verkeersdrukte, heel veel files, waardoor ja, mensen het makkelijk vinden dat een, uh, om een auto met een automaat te rijden. En wat je ook ziet is dat, uh, dat er een toename is van de verschillende soorten automaten die er bestaan. Dus er is veel meer keus. Vroeger had je een automaat die had drie versnellingen, nu heb je automaten die er acht Dus dus de techniek gaat heel erg vooruit. Auto's worden ook zuiniger met een automaat. Dus je ziet nu heel langzamerhand dat Nederland wel een inhaalslag is als het gaat om auto's met een automatische transmissie. En ik denk dat het op termijn dat misschien wel het overgrote meerderheid van de auto's een automaat zal hebben. Te meer omdat er heel veel elektrische auto's aan zitten te komen en die hebben geen versnellingen. Dus, dus eigenlijk maar één versnelling en dus automatisch heb je dan een automaat. Er zijn allerlei cijfers en er wordt ook bijgehouden hoe, wat het aandeel auto's met een automaat is. En je ziet echt al jaren een toename. Het worden er steeds meer. Vroeger hadden alleen hele dure, chique auto's een automaat. Of hele kleintjes. We kennen natuurlijk de dafjes met een automaat. Maar tegenwoordig kun je. Elke auto krijgen met een automatische transmissie. En vaak zelfs keuzes uit meerdere soorten transmissies. Dus er zal zeker een toename zijn. En, uh, ja, of het zo wordt zoals in Amerika waar geloof ik uh, 80 tot 90 procent van de auto's een automaten, dat weet ik niet. Maar we gaan wel die kant op. Er is dus een trend gaande in het rijden van een automaat. Ik ga zeker met deze trend mee, want ik vind het een stuk prettiger rijden. Jullie ook, Cameron en Ingeloe? Ik heb niet bepaald een voorkeur eigenlijk. Dat is misschien heel gek, maar ik vind het ook wel leuk om te schakelen. Nou, we gaan het straks hebben over kaarten. En ik zag laatst dat mijn rijbewijs al bijna tien jaar oud is. Dan weet je dat je echt oud wordt. Uh -oh. um, en ik rijd eigenlijk altijd automaat al tien jaar. Dus uh, ik, ik kies zeker voor de automaat. Dat maakt me misschien toch niet helemaal uh, Nederlander. Want de Nederlanders zouden dat uh, niet moeten doen. Heeft u trouwens nou ook nog vraag die u niet durft te stellen? Of, uh, of, of, of heeft u zoiets van, hé, hey, ik vraag me dat wel eigenlijk af. Alleen, ik ben te oud voor programma's als Willem Wever... en voor andere kinderprogramma's. Dat maakt helemaal niets uit. WNL is er voor volwassenen, WNL is er voor wakkere Nederlanders. Wij sturen gewoon Cecile van de grift op pad. Beleggen voor dummies, tekenen voor dummies... Facebook voor dummies, wiskunde voor dummies... en nog vele andere verschenen al in de dummy En vanaf vandaag komt daar een nieuwe bij, namelijk... Btw voor dummies. Marcel is administrateur van het boek, en bij ons aanwezig. Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen. Ja, een BTW voor dummies. Dummies begrijpen, maar laten we over die BTW gaan hebben. Hoe lang bestaat de BTW eigenlijk al? Uh, BTW uh, in Nederland uh, bestaat nog niet zo heel erg lang. In Nederland bestaat het sinds 1969. Maar het principe van omzetbelasting is al heel oud. Waarom is het toen in 1969 in Nederland ingevoerd? In Nederland is het toen ingevoerd... Uh, als gevolg van een Europese afspraak. Je had toen de voorlopen van de huidige EU. Dus dat waren een aantal landen. Om precies te zijn België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland. En die hebben samen afgesproken dat ze naar een gezamenlijke vorm van belastingheffing wilden. En dat was de BTW. En waarom wilden ze dat gezamenlijk? Uh, om een Europese gemeenschap te creëren. Dus meer eenheid, zodat je ook uh, makkelijker over de grenzen zaken kon doen. En omzetbelasting, is dat. Want hè, omzetbelasting, dat, dat, is eigenlijk, dat, dat maakt het wel helder. Maar is dat, het, is dat wat BTW is? Dat is het wel. En de omzetbelasting zelf is alweer veel ouder. Die komt bijvoorbeeld al voor in de uh, klassieke oudheid. De Grieken heften al uh, omzetbelasting. En je ziet ook dan, zeg maar, als je door de geschiedenis wat verder gaat. dan komt het in de 19e eeuw eigenlijk in Europa weer terug. En dan gebruiken ze het om oorlogen mee te betalen. En in Nederland. Uh, uh, is zeg maar de eerste vorm van omzetbelasting in 1934 ingevoerd tijdens de crisisjaren. En nou, je voelt wel aan waar dat voor is. En wat is nou het verschil tussen omzetbelasting en btw? Uh, omzetbelasting is eigenlijk dus zeg maar, de hoofdbenaming. En btw is het type omzetbelasting dat er gekozen is. En uh, btw, belasting op de toegevoegde waarde, dat is eigenlijk een uh, Franse vinding. Hm. En nu hebben we het sinds 1969 in Nederland. Dat percentage, het is nu 6%... En 19 procent? Want waar is het 6 procent voor en waar 19? Uh, 6 procent heet het verlaagde tarief. Dus dat is voor een met name de eerste levensbehoeften En voor een aantal arbeidsintensieve diensten. Dus dan moet je denken aan uh, levensbehoeften uh, eten, drinken. En uh, arbeidsintensieve diensten aan uh, de fietsenmaker, kapster, uh, dat soort zaken. En het, uh, het, uh, het, uh, het hoge tarief, het heet voor mij ook wel het algemene tarief. Het uh, was dan 19 procent en dat is eigenlijk voor de rest... En we hebben dus die twee tarieven en die fluctueert nog eens. Want dat 19% is nu sinds een paar jaar, dat is bijvoorbeeld het 17,5%. Dus eigenlijk is het gewoon een manier om de inkomsten als staat te regelen. Klopt helemaal. Het is een van de, de belangrijkste inkomsten voor de staatssecretaris. Ze dus moeten wel ook bang zijn dat het dan binnenkort 22% wordt? Nou ja, om je een beeld te geven. In de Scandinavische landen hebben ze al 25% btw. Oei. Want je hebt je ook voor het boek BTW voor Dummies. Heb je je ook echt verdiept in omringende landen of in de hele wereld hoe het met btw werkt? Mm, nou, dat is net één slag te ver. Maar ik heb natuurlijk wel uh, georiënteerd van, hey, hoe werkt het nou in het buitenland? Hebben ze bijvoorbeeld in Amerika Btw? Dat heb ik me ook altijd afgevraagd. Maar ja, daar blijken ze echt een heel ander systeem te hebben, wat nog veel ingewikkelder is dan onze btw. Jij ja, is dat aan te raden voor, voor Europa ook of is dat absoluut af te raden? Uh, absoluut af te raden. Ik heb zelfs begrepen dat de Amerikanen zich uh, op de btw aan te bezinnen zijn. Nu heeft u een boek geschreven, BTW voor dummies. Nu, nu lijkt het me heel moeilijk om, om in Jippe-Janneke taal dat te schrijven. Want was u daar nou heel begaafd in, in alles van BTW-weten? Uh, ik had één uh, geluk toen ik dit boek ging schrijven. Ik was uh, zelf ook voor een, een deel nog een dummy. Ik uh, uh, heb zeg maar, uh, heel lang bij een accountantsadvieskantoor gewerkt. En kwam daar af en toe wel eens met BTW in aanraking, maar niet zo heel vaak. En uh, sinds ik een paar jaar zelfstandig ben, heb ik een aantal opdrachten op het gebied van Btw gedaan. En daar kwam ik eigenlijk steeds meer erachter hoe ingewikkeld dat Btw gebeuren is. Ja, nu heeft u dus ook naar andere landen gekeken, geeft hij aan. Is het Btw voor Dummies, is dat nou een boek, een soort naslagwerk hoe het met overal met Btw geregeld is? Of is het toch meer een, een handzaam, uh, handzaam handvat eigenlijk ook? om mee te kunnen werken? Ik denk dat het vooral een uh, praktijkboek is. Een praktijkboekje, een boekje, want het is ook niet zo heel dik. Dat maakt hem ook, uh, denk ik, prettig voor heel veel ondernemers... voor ondernemers en administrateurs. Hm. Dus, Ga je hem zelf ook nog gebruiken of zit nu alles in je hoofd uh, goed? Uh, ik kan je vertellen dat ik hem uh, vanmorgen zoals nog even heb doorgebladerd. Uh, ter voorbereiding op dit gesprek. Oké, okay. maar we gaan straks nog eens even hebben... want we hadden net al even over hoe het nou is om een Jip-Janneke taal uh, te schrijven. We gaan straks ook kijken wat je nou precies geschreven hebt... En hoe dat gaat, is, heb je dit lang veel tijd aan besteed? Uh, het is een dolle tijd van ruim een jaar geweest, dus ik vind dat toch een hele poos. Ja, en dan ben je blij dat op dat Prinsjesdag vorige week... niet allerlei hele rigoureuze wijzigingen zijn aangekondigd? Uh, ik, een hele rigoureuze niet, maar er zitten er toch wel een paar in de pijplijn. Het belastingplan waar de staatssecretaris nu zo druk mee is... dat zou zomaar kunnen betekenen dat uh, weer een hoop op b gebied gaat veranderen. Het boek is misschien al gedateerd? Uh, dat is, uh, onmiddellijk. Het was onmiddellijk gedateerd toen het uitkwam, maar dat geeft niet. Want bij het boek is er ook een website... en daar kun je dan lezen uh, wat er sindsdien veranderd is. Ga je die zelf ook bijhouden, die website? Die ga ik zeker bijhouden, want... Dat is nou denk ik het aardige van de combinatie. Alles wat je in het boek nog niet kunt vinden, in de huidige druk van het boek niet kunt vinden, kun je wel op de website zien. Kijk, zou zien we het maar weer. We gaan het dus straks hebben over hoe je het geschreven hebt... en ook wat de tien geboden zijn voor ondernemers die met BTW te maken hebben. Kunt u het nog volgen? Moeten we nou voor ons identiteitsbewijs betalen of niet? Op 9 september besliste de Hoge Raad dat het document gratis moest zijn... Maar tien dagen later zocht de minister Donner er met een spoedwet voor... dat u er toch weer voor moet betalen. Vandaag wordt deze spoedwet in de Tweede Kamer behandeld. Ja, en Het lijkt wel dat de Eerste Kamer daar nog helemaal geen zin in heeft... om de wet te behandelen. Maar hoe zit het nou precies? Want gisteren was er opeens steun van de PVV. En nu is er dus een meerderheid voor Donners voorstel. Bij de invoering van de identificatieplicht... vroeg de Partij van de Arbeid om een uitzondering voor kinderen en AOW-gerechtigden. Voor hen moest de kaart gratis beschikbaar komen volgens de partij... Meneer Heijnen, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Meneer Heijnen, goedemorgen. Goedemorgen. Inmiddels een meerderheid in de Tweede Kamer. Um, u kunt ook vandaag gewoon in bed blijven liggen. Nee hoor, uh, want ik denk dat het uh, toch helemaal niet uitgemaakt is... dat uh, CDA, VVD, PVV uh, nou ja, zonder meer kaal die wet zullen steunen... En niet gevoelig zouden zijn uh, voor mijn argumenten. Want wat zijn uw argumenten dan? Wat gaat u voorstellen? Nou ja, om in eerste plaats de geldigheid van de ID-kaart te verlengen tot 10 jaar. Het argument is dat deze coalitie dat ook wil doen voor paspoort. Ik zie niet in waarom dat voor ID-kaarten niet zou kunnen. Het tweede is dat ik vind dat voor ouderen het echt gratis uh, althans moet worden... in de zin dat het he, tot, tot, tot, tot de lengte van jaren bruikbaar uh, is voor onbepaalde tijd. Het is heel raar dat nou ja, mijn moeder van 83, die hopelijk nog 20 jaar leeft vier keer een ID-kaart moet gaan halen, nog terwijl ze nauwelijks meer mobiel uh, is. Dat is echt raar. En ik moet uh, ook uh, van de minister horen dat hij bereid is... om de mensen die het afgelopen jaar een ID-kaart hebben aangevraagd... Uh, en daarvoor betaald hebben, dat die gecompenseerd daarvoor zouden moeten worden. U wil dat de ID-kaart tien jaar geldig is. Wat is het voordeel van een langere geldigheid? Uh, dat scheelt iedere burger die een ID-kaart moet uh, aanvragen... ...43 euro per vijf jaar. Dus dat is een euro of acht uh, per jaar... ...plus de gang naar het uh, stadskantoor. Uh, ja, we zitten er in, uh, de volksvertegenwoordiging... ...ook om het de burgers makkelijker te maken... ...en niet moeilijker om aan lastenverlichting te doen... ...administratieve lastenverlichting. Uh, dus laten wij uh, dat nu doen. Ook als gebaar naar de burger voor de overlast die de politiek ze de afgelopen tijd heeft bezorgd met die ID-kaart. Uw partij wilde, jarigen, wilde ook een uitzondering voor kinderen en oude weers. Denkt u dat het nog voor elkaar gaat komen? Nou ja, ik ga mijn uiterste best doen en ik hoop uh, dat uh, partijen als uh, CDA, PVV, die op andere momenten uh, bijvoorbeeld rondom dat paspoort ook gezocht hebben naar mogelijkheden voor uh, verzachting, uh, dat die dat nu met mij uh, ten aanzien van die ID-kaart ook willen doen. Ja, en, maar is dat nou? Want u heeft het over AOWers, 65 plus, zegt u eigenlijk van die moeten gewoon uh, vanaf hun 65 altijd een gratis ID-kaart krijgen. Mm -hmm. Waarom voor hen een uitzondering? Ze krijgen toch ook gewoon een AOW-uitkeringen. Zouden dat daarvan toch kunnen betalen? Nou kijk, uh, oude mensen veranderen niet zo uh, snel, dus de, die pasfoto die blijft langer goed lijken op degene die uh, die, die, die, die ID-kaart heeft. Oude mensen krimpen wel, dus de centimeters ja, ja, komen ja, niet meer. Ja, ja, ja, ja. op die ID-kaart is volgens mij niet de lengte, misschien ook wel, maar er gaat vooral de pasfoto uh, die, uh, die nog moet uh, lijken. Maar uh, in de tweede plaats, kijk zij zullen in het algemeen wat minder een rijbewijs hebben of wat minder een paspoort nodig hebben omdat ze buiten de Europese Unie willen uh, reizen. En en dan moeten ze vanwege onze wetgeving, die dus een identificatieplicht uh, met zich meebrengt, alleen om die reden een ID-kaart hebben. Nou ja, dat, dat vind ik verkeerd. U wijst naar de behandeling van de paspoortwet, volgens mij of eerder, toen het inderdaad al 65 jaar was. Ik ben nu iets milder. Ik zeg van nou laten we het doen vanaf 75 jaar. Uh, wat ik gewoon wil, dat is dat de minister niet kaal nu die noodwet indient en laat vaststellen in de Kamer. Uh, ...daarmee het, het, het gebrek aan wetgeving repareert waar de Hoge Raad de vinger op heeft gelegd. Maar dat hij zijn uiterste best doet om een aantal mensen van ons uh, tegemoet te komen... ...om nogmaals uh, de burger niet op onnodige lasten te brengen. De ID-kaart is een verplicht document. Kan er eigenlijk wel een verplicht bedrag voor gevraagd worden? Moet het niet gewoon gratis blijven, omdat het we het toch verplicht moeten hebben? Ja, die discussie hebben wij dus uh, in de fractie. Uh, het is niet waar, iets waar je voor kan kiezen. Hè? Een paspoort of een rijbewijs, daar kun je verkiezen. Dat is een dienst van de overheid aan de burger. Daarvoor mag worden betaald. Een ID-kaart is het document wat je van de overheid. ...in bezit moet hebben en wat je altijd hem moet kunnen laten zien. Of een alternatief daarvoor, zoals net uh, genoemd. Dus dat is net zoiets als uh, defensie of uh, onderwijs. Dat zijn algemene voorzieningen en die zouden we dus ook kunnen betalen... ...via de algemene belastingen in plaats van via het vragen van een eigen bijdrage. Die discussie voeren we in de Partij van de Arbeidsfractie... ...naar aanleiding van die uitspraak van de Hoge Raad... En eh, nou ja, hoe die afloopt, hangt voor wat mij betreft ook af van de mate waarin de minister wil tegemoetkomen vanuit zijn positie. Hè, wel lasten daarop eh, leggen, om die in ieder geval zoveel mogelijk te beperken voor de burger. Nog één scenario: dat, um, als iemand een paspoort heeft, dan heeft hij geen ID-kaart meer nodig. Dus ik kan okay. me ook voorstellen dat u denkt van als je een paspoort hebt, dan krijg je hem niet. Heb je helemaal geen ID-bewijs, dan krijg je hem wel. Maar nou, dat is ja een variant die ook bij ons uh, in de discussie een rol speelt. Uh, ook om andere redenen trouwens. Het is niet goed als er te veel identiteitspapieren uh, circuleren in de samenleving. Want dat geeft ook allerlei uh, fraude mogelijkheden. Dus geen paspoort en idee wat u betreft? Nou ja, dat is niet nodig. Kijk, mensen willen dat graag. Omdat uh, zo'n paspoort heb je wat minder makkelijk in je portemonnee en ID kaart wat makkelijker. Precies. In zo'n situatie kan ik me betalen, daarvoor nog voorstellen. Maar ik denk dat de situatie mag, 16 miljoen keer voorkomt. Maar als je, nou ja, dat zijn er tot minder, want onder de 18 en nogal wat ouder, dan, eh, dan, dan, heb, je dat, uh, dan heb je dat misschien niet. Dus dan uh, kun je volstaan met een ID-kaart en uh, dan moet je het last daarvoor zo min mogelijk doen zijn. Is die overbodig, dan moet je zelfs overwegen om het überhaupt te verbieden, die uit te geven aan mensen die een paspoort en een rijbewijs hebben. Dus als mensen paspoort en rijbewijs hebben, dan zegt u eigenlijk geen ID-kaart? Precies. En dat gaat u ook voorstellen? Nou ja, dat zal morgen, vandaag in het debat ook uh, uitgebreid aan de orde komen wat ons betreft. Want nogmaals, uh, we moeten niet te veel identiteitspapieren hebben. Dat geeft allerlei ongein, allerlei mogelijkheden tot uh, fraude. Uh, aan de andere kant verplichten we mensen om in ieder geval één identiteitspapier uh, te hebben. Nou ja, uh, en dat uh, uh, moet in ieder geval tegen zo laag mogelijke lasten. Een heldere taal, u gaat nog het debat de komende uren voorbereiden. Dankjewel PvdA Tweede Kamerlid Pierre Heijnen. Het is twee minuten voor half zes en dat betekent dat we straks naar het nieuws gaan. Maar eerst naar Queen met Crazy Little Thing Called Love. Raise your Crazy little thing called love, queen. U hoort het op Radio 1 nu al wakker van omroep WNL. Het is half zes en dat betekent tijd voor het nieuws met Bastiaan Nachtigal. Um, we beginnen in China. Daar wordt de oorzaak van het grote metroongeluk in Shanghai onderzocht. 271 mensen raakten daar gewond. Het lijkt erop dat het ongeluk het gevolg was van een zijnstoring op het metronet. De kritiek op de autoriteiten neemt ondertussen toe. Critici plaatsen hun vraagtekens bij de enorme expansiedrift van het Chinese spoornet. En uh, Ingelo en Kamman, we zitten hier als radiomensen bij elkaar. Ik neem jullie graag mee naar Zuid-Afrika. Daar heeft presentator Mark Esterhuizen een heel bijzonder bulletin voor gelezen. This is Eyewitness News. Good morning, I'm Mark Esterhuizen. Fuck racism. Fuck the pigs who killed Andres Tantane. Fuck the avia beer Fuck racism We are all wild animals Meant to live free Fuck capitalism Fuck fascism Fuck this fucking wage slavery Graveyard shit Fuck domestication Fuck malema Fuck the state Fuck perpetual economic growth On a finite planet This is the only fucking planet we have If you don't agree with me Please see my blog MarkEsterHazen.blogspot.com Peace, love, respect, anarchy yeah, Follow me on de politieke en niet wat grofgebekte boodschap werd door zijn werkgever bepaald niet gewaardeerd. Hij is op staande voet ontslagen. En dan het beursnieuws. De Nikkei in Japan staat op een zeer bescheiden winst van 0,2 In Hongkong staat de beurs er een stuk minder florisant voor. Daar staat een verlies van 1,8 op de borden. Tot zover het Nieuwsminuutje. Dus ik geloof nog nooit zoveel gevloekt op Radio 1. Het is woensdagochtend 28 september en wat u wilt weten over de dag die net start. Precies, wat doet het weer vandaag? Het zijn prachtige nazomerdagen, dat weten we zelf ook wel. Maar onze weerman Stijn van Antwerpen, die de barometer en de thermometer al in de aanslag heeft, zit weer klaar. Goedemorgen, Stijn. Goedemorgen. Hoe warm gaat het worden vandaag? Nou, vandaag gaat het weer een, een leuke dag worden. De temperatuur die komt in Limburg uit vandaag rond een graad of 25. Daar zal vandaag ook dan de hoogste temperatuur gehaald worden. Maar ook voor de rest van het land, ja. Eigenlijk best aardig weer. Temperatuur die komt in het noorden dan uit rond een graad of 22, 23 aan de westkust. Ja, daar is wat meer bewolking aanwezig. dus zal, Daar zal de temperatuur niet zo hoog uitkomen. Maar daar ook best lekker weer met een uh, 21 graden daar vandaag. Dus uh, ja, wat wil je nog meer hè, in september? Uh. Dit is <laughs> dus, fantastisch. Het zijn fantastische dagen. Wat is eigenlijk de normale temperatuur uh, in, op dit moment van het jaar? Nou, de normale temperatuur die ligt op de mensen rond de uh, 18, 17 graden. Maar um, ja, het is op zich niet gek dat na zo'n lange, onstabiele periode van wisselvalligheid dat het dan even weer ja, wat, wat beter is, hè? Dan, dan krijg je ook echt wel weer die zomer terug. En, en zo'n zomer, zo'n nazomer als dit, noemen we dan ook wel een Indian Summer. Een nou, Indian dat allemaal... Summer, dat krijgen ja, we nu tot... gewoon in, in Nederland, een Indian Summer. Uh, tot, tot slot Stijn, weet uh, we we weten in ieder geval dat we die Indian Summer tot en met zondag hebben. Gaat het daarna nog door met het mooie weer? Nou, daarna, daarna wordt het toch wel ietsjes, ietsjes minder, de uh, ja, temperaturen nog wel rond, rond 20 graden voor heel Nederland. Maar ja, dan, dan zal de zuidwestelijke stroming ook wel weer op gang komen. De zuidwestelijke stroming, dat gaat toch wel meestal gepaard met wat neerslag en wat meer bewolking. Dus nou, zullen we zullen uh, ervan ja, genieten, onze nazoom. Laten, ja, laten we er maar gewoon van genieten. Uh, ja. Gewoon lekker genieten en dan, uh, dan zien we wel weer verder. Nou, Stijn van Antwerpen, ons zonnetje in huis, ook in uh, barre weersomstandigheden, maar ook met deze mooie dagen. Dankjewel voor de prachtige weervoorspeling, want het wordt dus 25 graden in Limburg en 22 in de rest van het land. Maar wij gaan gewoon lekker beleggen voor dummies en tekenen voor dummies, Facebooken voor dummies, wiskunde voor dummies en nog vele andere verschenen al in die dummireeks. En vanaf vandaag komt daar een nieuwe titel bij, BTW voor dummies. We hadden het zojuist met onze studiogast al over de oorsprong van de BTW en hij zit nog wel in de studio. Schrijver van het boek, Marcel Eikelenstam. Goedemorgen. Goedemorgen. Een boek voor dummies. Wat zijn nou de eisen voor zo'n dummiesboek... naast de prachtige voorkant die geel is en waar heel groot dummies op staat? Het moet goed te begrijpen zijn. Dat is in normale mensentaal. In jepe Janneke taal? In jepe Janneke taal zou je kunnen zeggen. En, en is dat dan moeilijk om te schrijven? Is dat moeilijker dan in volwassen taal te schrijven? Ik vind het van wel. Zeker bij een onderwerp als Btw. Daar heb je natuurlijk heel veel uh, lastige termen in zitten... En dan moet je toch proberen, ja, je moet compact schrijven, want het is geen, geen almanak. Dus je moet proberen in heel, uh, heel weinig woorden toch heel duidelijk te zijn. Ja, het is een compact boekje. Hoe heeft u het nou aangepakt? Wat zijn nu, hoe heeft u nou de belangrijkste punten geselecteerd? Uh, ik ben eerst eens achterover gaan leunen met pen en papier. En gewoon eens een schemaatje gemaakt van, nou, wat zou ik als ik nou ondernemer was, uh, gewoon moeten weten? En nou ja, aan de hand van dat schemaatje uh, uh, verder na gaan denken. En uh, uh, vooral geprobeerd uh, de allermoeilijkste onderwerpen in schemaatjes uit te werken ook. Dus die schemaatjes vind je ook als lezer in het boek. Ik heb het uh, boekje voor me. Ik pak zomaar een bl bladzijde eruit. Ik kom uit op bladzijde 80. En ik ga een stuk voorlezen. Even kijken hoe makkelijk het dan is. Of uh, Ingeloe of jij het meteen begrijpt. Oké, okay, ik ga opletten hoor. En dat is een advies. Het verkeerd indelen van kosten, investeringen en opbrengsten kan grote gevolgen hebben voor jouw btw-aangifte. Bij een te voorzichtige benadering vraag je te weinig btw terug en andersom. Raadpleeg daarom bij twijfel altijd een belastingadviseur bij de eerste keer dat je gaat indelen. Nou, Ik heb het begrepen. En heb jij dan zelf ook belastingadviseurs gesproken over jouw boek? Ik heb zeker belastingadviseurs gesproken. Uh, uh, want uh, voordat ik aan dit boekje begon uh, wist ik al redelijk wat van het onderwerp. Maar vier jaar daarvoor wist ik nog helemaal niets. De... Ja, je, toen wist je nog niks. Wat, wat me namelijk opvalt in het boek is dat je, jou, uh, echt heel erg aanspreken, maar echt tutoieren. Uh, klopt, onderdeel van de dummy stijl Dus dat... Tot... Uh, daar had ik ook geen keuze in al. Had ik er uur voor willen maken, dan hadden we er weer keurig netjes uh, zoeken, vervangen juf en juf van gemaakt. je hebt er een jaar aan gewerkt. Uh, hoe zie ik me dat vormen? Doe je dat aan je vrije tijd of ga je er echt elke dag aan zitten? Uh, de eerste, het eerste half jaar is uh, vooral uh, vrije tijd, vakantie, weekend. Uh, en misschien nog wat, uh, wat gaatjes in de, in, de, in, de, in de werkweek. En het afgelopen half jaar, dus zeg maar, eigenlijk vanaf januari, uh, ongeveer anderhalf tot twee dagen per week uh, vol aan de bak. En nu na een jaar wil je geen BTW meer zien? Uh, nou ja, voorlopig even geen, uh, geen nieuw boekje. Maar uh, ja, op het werk uh, heb ik er nog wel regelmatig mee te maken. En elke maand vond de, valt de blauwe envelop weer op de mat. Dus ja, helaas... Uh, uh, nee, ik, uh, ik, ik, ik moet ermee aan de slag. Staat er ook iets in over, want dat vraag ik me dan ook wel af. Ik zit een beetje doorheen te bladen ondertussen hoor. Dat is niet heel aardig tegenover uh, jou. Staat er ook iets in hoe ik je kan frauderen? Hoe je bijvoorbeeld die blauwe envelop kan vermijden? Uh, uh, staat er niet in, maar uh, uh, ik denk dat jij daar zelf veel betere ideeën voor hebt uh, dan... Uh... Want er zijn, uh, dat kan? Kan je btw omzeilen? Ja hoor, gewoon zwart werken. Oh, dat, dat is eigenlijk de enige manier om dat te kunnen omzeilen? En in alle andere gevallen val je vrij snel door de mand. Okay, en daarom heb je dat ook niet in je boek opgenomen? Nee, dat leek, maar dat lijkt me sowieso geen handige tip. Want dan kom je in het hoofdstuk, uh, help, uh, ik krijg controle... En dan kun je lezen hoe hoog de boetes zijn die de belastingdienst jou dan gaat opleggen. En dat is niet zo heel goed voor het spaargeld. Nou, Wie weet is het voor mij volgend jaar, dan kan ik ook zo'n boek uitbrengen, frauderen voor dummies. Nou, wie weet. En voor de gouden tip gaan we je straks nog, nog een keer spreken. We zijn nog benieuwd naar de gouden tip voor de ondernemers die met btw worstelen. Want uh, moeten ze nou frauderen? Lijkt me geen goed idee, Cameron. Nee, lijkt me zeker geen goed idee. Uh, we komen straks bij je terug. Het is woensdag, dat is de dag dat niet alleen dit prachtige boekje uitkomt... maar ook de dag dat de weekbladen uitkomen. Wij hebben ze alvast voor u doorgenomen. Laten we beginnen met Vrij Nederland. Hoe de geheime dienst infiltreerde in de georganiseerde misdaad, in Vrij Nederland. Het artikel is gebaseerd op het boek Spion in de onderwereld... de opkomst en ondergang van geheimagent Paul H., dat deze week verschijnt. Vrij Nederland-redacteuren Marian Husken en Harry Lensing... beschrijven in het artikel de carrière van ex-geheimagent Paul Herrie. Die kreeg landelijke bekendheid toen hij in 2006 werd beschuldigd... van schending van het staatsgeheim. Als BVD-agent was hij lange tijd de schaduw van rare activisten en IRA-terroristen...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 Het allerbelangrijkste om te weten is toch wel dat hoogbegaafde kinderen... ...normaler zijn dan gedacht en dus best normale kinderen zijn. Nou, dat is toch goed om te weten. En Ingeloe, HP De Tijd, dat moet je even lezen. Want nog een dagje, dan ben jij een twintiger. Zij doken in het leven van twintigers. Twintigers zijn de creatieven en denken dat ze alles kunnen. Een meesterweek schilderen, ondertussen een boek schrijven. En natuurlijk zijn ze ook nog eens zzp'er naast de normale baan. Tja, ze kunnen het allemaal, maar HP De Tijd concludeert... Ze denken dat ze het kunnen, maar eigenlijk, ze kunnen het helemaal niet. Verder beschrijft Bert van der Veer de foutste tv-formers... en heeft Jack de Vries het over de onmacht van Mark Rutte en Job Cohen. Ook een interview met ex-moslim Damon Goric en over hem gesproken. We gaan zo met hem doorpraten. Want het comité van ex-moslim herinnert zich dat nog. Plotseling was het overal. Voorman Esan dook op in allerlei media met vaak in zijn kielzog Damon Goric. Zo snel als het comité kwam, zo snel was het ook weer verdwenen. Van Damon Goric vernamen we sindsdien ook niets meer. Tot vandaag in HP de Tijd een interview met de 30-jarige HGNEES. Nou, bij ons aan de lijn. Goedemorgen, Damon. Goedemorgen. Waarom nu een interview aan HP de Tijd? Nou ja, dat is heel simpel. <laughs> Ze hebben mij gebeld om te kijken of het, of het, uh, of het mag. En dat heb ik gedaan. Uh, en zij beschouwen dat als een soort van comeback. ...omdat ik uh, met name iedere week uh, bij het tv-programma De Halve Maan uh, aanwezig ben als vaste panelist. En daardoor hebben ze uh, ja, gevraagd om te kijken om een terugblik te doen naar het, de tijd van het, van het comité. Maar dat is natuurlijk niet alles, want ik doe daarnaast nog heel veel andere dingen. En voor de goede orde, jij bent een ex-moslim? Ja, ik ben een afvallige moslim, ja. En kan dat een ex-moslim zijn? Uh, ja, dat kan. Ik ben daar bewijs voor. En ik ben niet de enige, hoor. Er zijn, echt, uh, er zijn echt heel veel mensen. Alleen het verschil tussen mij en heel veel andere mensen is dat ik het uh, naar buiten breng, publiek maak. En nu met jou in gesprek ben uh, en daarover praat. Uh, en dat doen heel veel mensen niet. Die houden het juist heel erg voor zichzelf. Maar ben je niet Geen, moslim voor het leven? Ik bedoel, als je, als je wordt geboren en je gelooft als moslim, dan blijf je dat toch je hele leven lang? Oh, dat bedoel je. Uh, uh, ja, dat klopt. Uh, je kan het, zoals de christen zeggen, je kan je niet uitwassen, zeg maar. Dat is waar. Um, je wordt ermee geboren en dan kun je er niet vanaf. En dat is ook een van de grootste problemen daarvan. Um, maar goed, uh, gelukkig in een vrij land zoals Nederland kun je ervoor kiezen om dat, om dat niet te zijn. En uh, om en, en dat publiek te maken uh, en in de media te vertellen. En dat is wat ik gedaan heb. Nogmaals, ik ben niet de enige. Er zijn heel veel mensen... En uh, het is alleen dat ik het dan in de media vertel... want andere mensen het niet durven om in de media te komen. In het artikel waarschuw je dat de islam steeds meer macht krijgt in Nederland. Waar kunnen we dat eigenlijk aan zien? Nou, ik zie dat uh, heel erg aan, uh, uh, aan bepaalde uh, ontwikkelingen... waarin, uh, waarin in, de, in, de, in de actualiteiten naar voren komen hoe, hoe belangrijk uh, de positie van de islam wordt... en hoe bepaalde partijen... ...daar uh, tegenmoet willen komen. Ik, ik noem bijvoorbeeld in dit geval PVDA als het voorbeeld. Ja. Ik heb daar in het artikel ook genoemd... ...het, het, het slummatische bankeren... ...wat Wouter Bos een paar jaar geleden heeft genoemd. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere voorbeelden. Ze wilden scheiden, gescheiden zwemmen. Uh, ik bedoel, uh, en, en gescheiden naar het theater. Dus man en vrouw gescheiden naar het theater toe. Dus dat zijn allemaal van die voorbeelden... Uh, ...waar ik denk van... ...het wordt steeds meer rekening mee gehouden... ...met bepaalde stommiteiten... ...wat in dit slaap voorkomt. Bij ongelijkheid tussen een man en vrouw daar een kern van is, bijvoorbeeld. En, uh, en dat moeten we weer stoppen. Dus in die zin denk ik dat dat... Uh, en dat is ook niet gek. Het aantal moslims in Nederland nemen natuurlijk steeds toe. En, uh, en daardoor zal de invloed ook toenemen. Dat moet stoppen, geef je aan. Uh, hoe ga je inzetten om die islamisering tegen te gaan? Wat ga jij doen? Nou ja, uh, uh, kijk, wat ik zei... Ik ben... Ik ben uh, Iedere week, bijna iedere week, ben ik op tv uh, bij het uh, programma De Halve Maan van NTR. Ja. Dat is een voorbeeld. Uh, het interview met jou nu op dit moment is een voorbeeld. Uh, natuurlijk gebruik maken van, de media. Uh, van democratische middelen. Democratische media. media is daar een van. Schrijven, media, ja. Maar je bent een van de weinige ex-moslims die hiervoor uitkomt. Ben je nou nooit bang waarom jij dit wel in de media brengt? Ik ben wel altijd bezorgd, dat wel. Maar bang zijn, dat heb ik achter me, uh, achter me gelaten. Ik denk, dat het, ik denk dat het moet gebeuren. Ik denk dat ik er uh, ja, een voorbeeld moet zijn voor de rest. En ik denk dat er heel veel mensen zijn. Ik hoor het wel. Ik krijg daar mails over. Ik heb gesprekken over. Alleen niet iedereen uh, is gemaakt om in de media te komen daarvoor. En dat, ja, dat neem ik op. Maar het is mijn morele plicht om dat wel te doen. En zou je willen dat er meer mensen voor zouden uitkomen? Of wil jij wel voor iedereen spreken die dat tegen jou zegt? Nee, ik ben, ik ben geen vertegenwoordiger voor de rest. Ik, ik doe het echt, ik doe mijn eigen praatje, maar ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat ook hebben. Uh, en ik hoop dat er ooit een organisatie komt, uh, een grassroots organisatie die dat, uh, die, die soort, uh, ja. En mensen kan organiseren en op die manier hun belang kan behartigen. Want dat is een paar geleden geprobeerd. geprobeerd door SNJ met het Comité Ex-Moslims. Jij beschrijft ook in het artikel dat dat eigenlijk mislukt is. Uh, ja. Ook omdat SNJ misschien wat te onervaren was op dat moment om uh, zo'n club te kunnen leiden. Uh, jij bent nu wat. Uh, jij hebt meer ervaring. Zou jij niet aangewezen persoon zijn om zo'n club op te richten en daar leiding aan te gaan geven? Nou ja, Van Jami wordt niet alleen onervaren, maar hij heeft ook van die hele stomme uitspraken gedaan. Ja. Uh, vervolgens is hij met Wilders in zee gegaan. Hij uh, heeft een uh, uh, artikel geschreven tegen, het, uh, tegen een profeet van de moslims. En uh, dat vergeleken met Hitler. En nu bij de PVV gezeten. Nou, inmiddels is hij eruit. Het is allemaal van die dingen. Dus die soort dingen gedaan waar je als PR niet zo verstandig is. En, uh, en, en daardoor zijn heel veel mensen die er wel kandidaat wilden zijn om mee te doen, hebben ze dus het teruggetrokken. Um, uh, en ik ben op dit moment, uh, ik, ik vind niet dat ik dat moet doen. Ik denk dat uh, uh, mijn deelname aan het comité voor X-Moslims uh, een grote bijdrage geleverd Maar ik denk dat er een nieuwe generatie moet komen. En een nieuwe uh, generatie die, die, die zelf op een andere manier wil opzetten. Maar als ik het zou willen doen, dan wordt het altijd vergeleken met de toenertijd. En dat, kijk, nu hebben we het al over. Ja. En dat is niet handig. Nee, dat is uh, geweest. Uh, nu, wanneer kunnen jullie op tv zien bij de NTR de halve maan? Afgelopen vrijdag en hopelijk deze week. Het hangt van onderwerpen af. Oké. Okay. Damon Goris, uh, ex-moslim, is weer helemaal terug uh, om ook gewoon zijn verhaal te vertellen. En daarmee de islamisering in Nederland tegen te gaan. Dankjewel. En als je geen genoeg kan krijgen van Damon, dan moet u vooral het interview met hem lezen in de tijd deze week. Beleggen voor dummies, tekenen voor dummies, Facebook voor dummies, wiskunde voor dummies en nog vele andere verschenen al in de dummyreeks. reeks ja, vanaf vandaag komt daar een nieuwe titel bij. Btw voor Dummies, onze studiogast is auteur Marcel Eikers hele, het hele uur al bij ons aanwezig. Goedemorgen nogmaals, Marcel. Mm, nogmaals, goedemorgen. Is, is het een prettig tijdstip voor jou? Het, voor een ondernemer? Uh, het is een prima tijdstip wat mij betreft. Kijk, dat is de hardwerkende Nederlander die ook gewoon ochtends goed kan functioneren. En uh, dat betekent dat ik straks nog uh, even thuis de kinderen uit bed kan halen en daarna gewoon nog uh, acht uurtjes kan werken. Geef in de Btw verdiepen dat zal het vandaag waarschijnlijk niet heel veel worden. Maar wel allerlei hele andere interessante dingen. Je ja. bent zelf ook ondernemer. Hoe lastig is nou zo'n BTW-stelsel voor een ondernemer? Uh, in, naar mijn ervaring is het uh, bijzonder lastig. De grootste misvatting met betrekking tot BTW is van... Dat is toch eenvoudig, er zijn toch maar twee tarieven? Dat is denk ik de allergrootste misvatting. En als je dat denkt... Dan heb je natuurlijk wel een klein probleem als het in werkelijkheid veel ingewikkelder is. Want wat zijn dan de grootste valkuilen? Uh, nou ja, uh, wat ik zei bijvoorbeeld, uh, er zijn maar twee tarieven. Nou, in werkelijkheid zijn er veel meer. Hè. We hebben straks gehad over het hoge en het lage tarief. Maar je hebt ook nog het nul tarief, btw verlegd, uh, btw vrijstelling. En ja, als je daar nog nooit van gehoord hebt, dan kun je het natuurlijk ook niet toepassen. En jij komt nu ook met allerlei tips in je, in je boek. Je geeft van zo kan je het ook doen. Wat zijn de allerbelangrijkste? Wat is een gouden tip? Uh, mag ik drie tips noemen? Nou, zeker. Uh, ik denk uh, tip 1 is: uh, zorg voor uh, goede verkoopfacturen. En dan uh, met name als je geen 19% BTW in rekening brengt. Maak duidelijk waarom dat zo is. Ja, Bijvoorbeeld als journalist die een journalistieke bijdrage doet 0%, daar weet yeah. je alles van. En, en dan moet je zelfs, als je het nou nog beter wil doen, dan verwijs je naar de speciale vrijstelling die daarvoor geldt. Kijk. Dan maak je het helemaal scherp, want als je ook nog andere activiteiten zou doen, uh, dan geldt daar weer een andere vrijstelling voor. Dus dan heb je hem helemaal op scherp staan voor goede, jezelf. Goede verkoopfacturen. De tweede tip. De tweede tip is, uh, wees voorzichtig met het terugvragen van btw op inkoopfacturen. En dan met name die waar een privékarakter aan vast zit. En dan mag je denken aan de speciale regels voor, die gelden voor de horeca. Dus als je uit eten bent geweest bij een hotel of, resta of, bij een hotel of restaurant, dan mag je het, de kosten voor het eten en drinken, die btw, mag je niet terugvragen. Nee. En daarnaast zijn er speciale regels voor de kantine en voor geschenken. En dan moet je bijvoorbeeld weer denken als ondernemer die een skybox huurt. Als je per jaar voor meer dan 227 euro per relatie weggeeft. Mm -hmm. Dan mag je die btw ook niet terugvragen. Precies. En wat is de laatste tip die je ons kunt geven? En Ik denk de laatste tip is uh, bereid je goed voor als je zaken gaat doen in het buitenland. En daar moet je met name denken, voor het buitenland gelden weer een aantal uh, hele lastige regelingen. Bijvoorbeeld als je een keuken gaat installeren in België, dan val je gelijk onder de Belgische btw. En als je met uh, goederenleveringen gaat doen aan het buitenland, dan moet je zorgen dat je papieren heel goed op orde zijn. Als straks iedereen uw boek gaat uh, aanschaffen, en dat uh, lijkt me wel, want daarom daar, daar zit hij hier ook, B2 mm. dan uh, wordt het werk van belastingconsulenten wel een beetje overbodig, hè? Uh, ik denk in eerste instantie dat ze het heel erg druk gaan krijgen. Want dan realiseren mensen zich wat ze eigenlijk allemaal niet wisten. Mm. En daar gaan ze daar vragen over stellen. Maar ja, ik denk op lange termijn uh, uh, dat ze toch niet zo heel blij met deze uitgaven zullen zijn. Is dit boekje de uitkomst voor de jonge ondernemer? Ik denk zeker dat dit een uh, uitkomst is voor de jonge ondernemer. Uh, uh, A, voor de, is het goed voor de portemonnee. Want dit boekje is uh, uh, ietsje pitsje goedkoper uh, dan de, de almanak. En deze is denk ik ook wat uh, toegankelijker. En als laatste vraag, wat wordt uw laatste of uw volgende Dummies boek? Ik uh, vermoed... Uh, dat het uh, uh, een uh, 2012-editie van dit boekje zal worden. Een vernieuwde versie van ja, Btw voor Dummies. Zeer zeker. Heel fijn dat u bij ons in de studio was. Het boek Btw voor Dummies ligt vanaf vandaag in de winkel. Auteur Marcel Eikelenstam. dank u wel voor uw aanwezigheid. Graag gedaan. Het is negen minuten voor zes. Dat betekent dat uh, het er bijna op zit... maar we gaan het nog hebben over iets ontzettend belangrijks. Het is namelijk vandaag 28 september. Dat wist u misschien wel al. En daarmee is het de International Right to Know Day... Daar wordt in Groningen op ingegaan, want vandaag zal daar worden gediscussieerd over de toegang tot overheidsinformatie. De wet openbaarheid van bestuur, ook wel de WOB, stelt dat iedereen toegang hoort te krijgen tot overheidsinformatie. Maar in de praktijk blijkt dat niet zo gemakkelijk. Brenno de Winter is onderzoeksjournalist en organisator van de dag. Goedemorgen. Een hele goede morgen. Hoe open is de overheid met onze informatie? Uh, dat wordt eigenlijk steeds een beetje minder en het is best wel moeilijk om toegang te krijgen tot informatie. De wet zegt dat alle informatie openbaar is tenzij er een uitzonderingsgrond van toepassing is. Ja, en met die uitzonderingsgronden zijn overheden extreem creatief geworden de laatste jaren. Is alles een uitzondering geworden uiteindelijk? Uh, nou, niet alles, maar wel heel veel. En, en vaak ook heel erg ten onrechte. Als je bijvoorbeeld in, in bezwaar gaat... Hè, je krijgt een beslissing van... u krijgt deze documenten niet geopenbaard... dan kun je daar tegen in bezwaar... Uh, dan win je in meer dan de helft van de gevallen. Dat betekent dus dat het originele besluit slecht was. Ga je door naar de rechter... dan groeit die kans, die vankans, nog veel verder. En zelfs naar de Raad van State nog iets verder. Dus ja, dan gaat toch iets structureel mis. Nou, dat is eerder dit jaar ook onderzocht... En uh, ja, uit dat onderzoek blijkt gewoon dat, dat procederen dus zin heeft. Ja, dus de besluiten zijn niet goed en ja, dat is gewoon heel slecht voor de openbaarheid. Wat denk je dat de reden is dat overheden zo selectief geworden zijn en zo creatief? Um, ik denk er zijn meerdere. De allerbelangrijkste is toch een beetje dat het voelt alsof er pottenkijkers zijn die opeens zich met hun, ja, het werk van die ambtenaren zich gaan bemoeien. En dat vinden ze ja, heel onprettig. Het uh, tweede is uh, gewoon angst. Ja, als we dit aan een journalist gaan geven, dan gaat het le dus leiden tot ellende. Uh, ik heb al eens meegemaakt dat je bij de rechter zit. En toen werd opeens gezegd, nee, maar we doen niet moeilijk over de stukken, we geven ze gewoon. En toen zat ik ze door te bladeren tijdens de zitting. En toen kraamde ik een beetje verbaasd uit. En hiervoor zitten we bij de rechter. En toen schoot gewoon de rechter ook in de lach. Mm. En dat, dat, dat is een ja, het is een angst die niet altijd even reëel is. Soms is die natuurlijk wel terecht. Maar ja, dan is de weg om naar de openbaring is, is dan ook een martelgang. Dus dan wordt het alleen maar erger. En ondanks die martelgang weet jij vaak, volgens mij... en dat geldt voor veel onderzoeksjournalisten... toch aan inside informatie te komen. Ja. Hoe, hoe kan e dat dan? Nou, dat is natuurlijk op het moment dat je minder transparant wordt... dan gaan, eh, transparantie weet transparantie toch altijd wel zijn weg te vinden. Dan krijg je de Wikileaks-achtige toestanden... En uh, dan gaan mensen toch lekken. Nou, ik heb heel vaak ook informanten die dus stukken geven. En soms dien ik wel eens een WOP-verzoek in als ik al wat dingen in handen heb. En op die manier weet je dus dat je incomplete dossiers overhandigd krijgt. Mm -hmm. Ja, dat is altijd vuurwerk. Maar um, heel veel ambtenaren beseffen dat, dat er gewoon een heel groot algemeen belang is bij die transparantie. En het, het jammer is ook dat als je dus wel open bent, dan neemt het vertrouwen in het openbaar bestuur dus toe. En spelen er op dit moment ook zaken met de overheid waarin zij bijvoorbeeld laten zien niet zo goed met die wet WOB om te laten gaan? Ja, ik heb nu een, vandaag een, een, hele, een best wel triest geval. We hebben een organisatie die registreert alle ICT-beveiligingsincidenten. En ik ben gaan vragen van ik wil weten wat jullie eigenlijk nu voor incidenten langs hebben gekregen de laatste tien jaar. Uh, dat werd geweigerd. Ik ben in bezwaar gegaan. Uh, daar leek het er wel sterk op dat ik ging winnen. Maar er werd ook aangegeven dat ik dan toch die informatie waarschijnlijk moeilijk of niet ging krijgen. Uiteindelijk hebben we geschikt op een soort lijst, waarbij ik dan heel algemeen het uh, type incident en waar het globaal om ging zou te horen zou krijgen. En er zaten opeens veertien incidenten tussen... waarbij als op dat moment uh, dat openbaar zou worden... de veiligheid van de staat acuut in het geding zou zijn... En binnen een week blijkt dat allerlei mensen zich bij mij melden van... ...ja, maar mijn incident dat ik heb aangemeld, dat staat niet op de lijst. Nou, ik heb vandaag een handhavingsverzoek geschreven... ...dat de archiefinspectie toch eens gaat kijken hoe daar met die archieven wordt omgesprongen. Want een archief hoort gewoon heel netjes bewaard te worden, dus dat staat in de wet. Dat heet dan heel mooi een goede en geordende staat... Nou, dat, dat, dat wil ik dus, dat ze dat gaan controleren. Ja. Maar je, je, en, hebt, het hier, je hebt het hierbij over de, de digitale waarkom van de overheid, GovCert. Ja. En um, maar er missen zo'n 14 gevallen? Of denk nou, je dat er eigenlijk nog gevallen veel, gevallen veel zijn, meer gevallen missen? Nee, er, er missen een, een reeks gevallen, um, in, waarvan ik weet heb, uh, dat zijn er meer dan vijf. Ehm... Um, maar die veertien kunnen niet worden gegeven omdat dan de veiligheid van de staat in het geding is. En het probleem is dus dat kennelijk dus, sommige ICT-incidenten zo gevoelig uh, zijn dat daar gewoon mensenlevens bij op het spel kunnen staan. Dus een nou, grote bedreiging natuurlijk... eigenlijk zal opleveren. Ja, nou we hebben natuurlijk DigiNota gezien. He, dat, dat was natuurlijk voor de Iraniërs al heel erg uh, riskant. Uh, maar dit zou ook bijvoorbeeld om informatie kunnen gaan over troepen in Afghanistan of over uh, toegang tot, ja, ik zeg maar wat, een waterzuiveringsinstallatie. We weten het niet. Maar uh, Brennan de Winter, daarmee geef je eigenlijk aan, door het falen van de overheid op een digitaal gebied, is de staatsveiligheid in het geding? Dat, is, uh, dat blijkt dus uit deze lijst, ja. En het vervelende is dat het falen, um, ook naar minder extreme dingen, ook, ook gewoon verstrekkende gevolgen heeft. Een van de dingen die in Nederland pas is gebeurd, is dat de termijn om beantwoording te geven, die is verdubbeld. En die zit nu op zo'n twee maanden. En zelfs dat redden overheden niet. Als ik een WOP-verzoek indien in Noorwegen, krijg ik soms binnen een uur de documenten. Ja, dat is het verschil met de Nederlandse overheid. Nog één laatste vraag over uh, dit specifiek, over, over, over dit voorbeeld. Je ja. hebt, geeft aan dat je in ieder geval vijf mensen hebt gehad die zeggen. Ja, maar mijn uh, melding staat hier niet tussen. Mijn melding dat de overheid heeft gefaald op digitaal gebied. Ja. Um, over wat voor meldingen hebben we het? Kan je daar iets over vertellen? Nou, wat, een wat, hele... Ja, een hele pikante is, en dat vond ik wel heel raar dat die er niet op stond... ...een melding die ik zelf had gedaan. Namelijk van de provincie Gelderland. Die hielden een database bij van mensen in het openbaar vervoer... ...die kortingsaanbiedingen hadden geaccepteerd. En dat ging om 168.000 mensen. En die database bleek gewoon toegankelijk. En die melding die heb ik een jaar of twee terug geleden gedaan. En die zat er dus niet tussen. Dat en, dat, is bizar. en dat is de staatsveiligheid, zegt de nee, overheid. Nee, nee, nee, nee, nee. Dat zijn twee dingen. Die vallen buiten de staatsveiligheid. We hebben het over die veertien incidenten, die hebben ze dus wel gevonden. Maar als ze daar zeggen wat het is, zou op dat moment de staatsveiligheid in het geding zijn. Nou, vandaag zit u dus op het congres waar ook ambtenaren van de overheid aanwezig zullen zijn. Wat voor reacties verwacht u zelf? Um, ik denk dat het besef wel begint door te dringen dat er iets moet gebeuren... en dat het vooral met die archieven helemaal niet goed zit. Morgen is er een hoorzitting in de Tweede Kamer. Uh, daar, kan je, daar mag ik ook gaan vertellen van welke, tegen welke problemen we aanlopen. Um, wat ik hier vooral verwacht is dat ambtenaren ja, meer gaan nadenken... over hoe ze beter met die WOP kunnen omgaan. Want ja, transparantie is in, in deze moderne tijd gewoon een must. Daar ontkom je gewoon niet meer aan. En ja, we hebben ook echt serieus goede sprekers. Eh, van de landadvocaat tot de nationale ombudsman, tot hoogleraren, tot gebruikers van de wet, journalisten. Het is echt een, een, een behoorlijke groep mensen. En het enthousiasme om deel te nemen is best wel groot. Er zijn in ieder geval nog een hoop stappen te maken omtrent de WOB. Onderzoeksjournalist Brenno de Winter, dank u wel. Het loopt tegen zes uur, dat betekent dat de zendtijd van Omroep WNL deze nacht weer op zit... WNL nou, is het natuurlijk wel volop vandaag. Over een, ongeveer een uur begint Eva Jinnik weer op Nederland 1 met Vandaag de Dag. En vanavond om half zeven. Uiteraard Joost Eertmans hier op Radio 1 met het nieuwe stelling in Avondspits. En straks hoort u in het Radio 1-journaal Laren Rensen en Marcel Oosten. En wij zijn er volgende week weer met nog steeds wakker Nederland tussen 2 en 4. En nu al wakker tussen 4 en 6. Tot volgende week. We wensen u nog een wakkere dag. ML.